Even kunnen met het NOS-journaal. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel... hebben de Russische president Poetin gevraagd zoveel mogelijk druk uit te oefenen op de Syrische regering... om te stoppen met de aanvallen op de rebellen Oost-Ghouta. Gisteravond maakte de VN-veiligheidsraad afspraken over een wapenstilstand in Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... waren er vanochtend alweer bombardementen bij Damascus.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 GroenLinks wil in 100 gemeenten gaan meebesturen. Deze ambitie voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft partijleider Jesse Klaver uitgesproken op het verkiezingscongres. In Amsterdam, Utrecht en Nijmegen verwacht de partij de grootste te worden. Ook in Rotterdam denkt Klaver grote winst te boeken. De partij zit nu in 64 gemeenten in het college. Een rechtbank in Irak heeft 16 Turkse vrouwen de doodstraf opgelegd vanwege banden met IS. Volgens de rechter hebben ze toegegeven dat ze getrouwd waren... met een lid van de terreurgroep of hebben geholpen bij aanslagen. De vrouwen kunnen nog in beroep gaan. In de Eredivisie is het Ajax niet gelukt om de druk op koploper PSV op te voeren. De Amsterdammers kwamen niet verder dan 0-0 tegen ADO Den Haag. PSV won van Feyenoord. Het werd 1-3 in de Kuip. Daarmee heeft PSV een grote stap gezet op weg naar de titel. De ploeg van Koku heeft nu 7 punten voorsprong op Ajax... Verder won Willem 2 met 1-0 van Roda JC. En zojuist is Utrecht FC 20 geëindigd in 3-1. Het weer nog. In het noorden is het bewolkt en daar kan vanavond ook sneeuw vallen. Op andere plekken droog en vrij helder. Het gaat vrijwel overal een paar graden vriezen. Morgen en dinsdag blijft in het noorden kans op sneeuw. Verder droog met zonnige periode en maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Goedenavond. Zondagavond, 7 uur. Nou, zo langzamerhand weet u wat dat betekent. CFM Klassiek met een programma van gevarieerde klassieke muziek uit alle tijdsperiodes. En ook vandaag weer. We beginnen eh, zo'n beetje in de 18e eeuw met een concert eh, voor orgel en orkest in G-majeur. En het werkennummer is wq 34. Daaruit het Allegro. Componist is Johan Christian Bach. En dat is natuurlijk een zoon van de grote Johan Sebastian. Het wordt uitgevoerd door de Johan Christian Bach Academie uit Keulen. En uh, de organist is Johannes Geffert. Ja, in de eerste stukken vandaag staat het orgel nu eens centraal. Dat is natuurlijk niet gek als een organist het presenteert. Maar vandaag is het orgel, zeker in de eerste drie stukken, de hoofdrol. Het volgende stuk is apart. Georg Friedrich Hendel schreef een groot aantal concepten voor orkest en orgel. Net als trouwens wat u hiervoor hoorde van Bach. Maar er is een organist geweest en dat is Carlo Curley. En die heeft het concept solo uitgevoerd, dus het hele concert, maar dan zonder het orkest, dus met alleen maar het orgel. En dat klinkt ook best wel eens aardig om dat op deze manier eens te horen. Het is het concert nummer 5 in F, opus 4, nummer 5. Daaruit het deel 2, het Allegro. En ik zei al, het is geschreven door Georg Friedrich Hendel, alleen het is gearrangeerd door Carlo Curley. AHHHHH Het orgel staat in de eerste stukken in dit programma nu centraal. want Eigenlijk doen we niet zoveel met orgel, maar nu een keer wel. De symfonie nummer 5 in F mineur, opus 42 nummer 1 voor orgel. Deel 5 daaruit, de toccata, en die is eigenlijk gewoon heel beroemd. De componist is niet iets minder bekend, denk ik. Dat is Charles-Marie Widor. En ehm, het stuk wordt uitgevoerd door Simon Preston. Ik zei het al, het orgel staat nog even centraal in al haar facetten als de koning der muziekinstrumenten. Dat het natuurlijk eigenlijk het meest grote uitgebreide instrument is wat er eigenlijk bestaat al sinds de middeleeuwen. We gaan naar een voorloper van Bach. En een man die dus iets ouder was en die ook eh, bewonderd werd door Bach zelf. En het gaat in dit geval om Dietrich Buxtehude... En van hem gaan we luisteren naar een preludium en fuga in D-mineur. Eh, het werknummer is Bux WV, dat wil zeggen als Bux de Hude Werkenverzeichnis, eh, nummer 140. De organist in dit geval is Helmut Walcha of Walga, net hoe je het noemt wil. Orgel, de koning der muziekinstrumenten, zei ik al. En als u van mooie orgels houdt, nou, dan woont u eigenlijk in een prachtige omgeving. Want de omgeving van Haarlem tot Alkmaar telt heel veel mooie instrumenten. Haarlem zelf heeft er al sowieso Twee monumentale instrumenten, zo het er niet meer zijn. Maar ja, dat is natuurlijk in de BAVO, de oude BAVO op de Grote Markt. En natuurlijk ook in de Philharmonie, want ook dat is een legendarisch instrument. Verschillen een heleboel. Het ene is gebouwd door Muller, en het andere door Cavalier-Col. En daar zit ook nog wel een hele lange tijd tussen. Maar ook bijvoorbeeld Beverwijk heeft een zeer monumentaal Muller-orgel dat ruim 260 jaar oud is in de grote kerk van Beverwijk. En dan in Alkmaar natuurlijk, in de grote kerk daar, staat ook nog eens een prachtig mooi uh, instrument. Dus als u uh, van mooie orgels houdt, nou, dan bent u een begenadigd mens in deze prachtige omgeving. Ik weet niet eigenlijk hoe het in Zandvoort zit, maar oké. Okay. Uh, dat hoor ik dan nog wel eens. We gaan verder met uh, iets heel aparts. Een componist die heet Pietro Pellegrini. En uh, van hem gaan we het concerto nummer uh, in C majeur draaien en daaruit het deel 1. En dat is een mooie combinatie, want het wordt gespeeld door Aniros Huliger, die speelt orgel, en Jean-François Michel speelt trompet. Kleine Wolfgang Amadeus Mozart bracht op 10 of 11-jarige leeftijd een bezoek aan Nederland en natuurlijk ook ...aan Haarlem, waar dat legendarische muller orgel in kerk stond. Mozart was buitengewoon onder de indruk van dit fantastische instrument. En hij heeft er ook muziek voor geschreven. En daar gaan we er nu eentje van horen. Dus ik wil niet zeggen dat dit op het muller orgel gespeeld is... ...maar Mo uh, hij was er wel erg van onder de indruk. Dat zeker. Fuga in g minuur de K401 van Wolfgang Amadeus Mozart. Thomas Trotter is de organist... We gaan dit eerste uur het orgeluur eh, besluiten met componist César Frank. Ook een eh, bekende Franse componist die ook veel voor orgel geschreven heeft. Van hem nu drie koralen nummer twee in B mineur. En de organiste is ook geen kleine dame. Dat is een grote beroemd beroemdheid als het om orgel gaat. Namelijk Marie-Claire Alain. Zij heeft fantastische platen gemaakt en... Ook nu hoort u haar op haar best. Ja, en met dit uh, prachtige stuk van César Frank en organiste Marie-Claire Alain zijn we gekomen aan het einde van het eerste uur van CFM Klassiek. Het mooie van het laatste stuk was dat deze dame toch echt wel in staat is om alle prachtige facetten van het instrument uh, te laten horen. En vooral het Franse orgel van Cavalier Cole, waar ze hier op speelt, dat is nu qua karakter iets anders dan de Duitse orgels. Goed, we gaan naar het NOS Journaal van 8 uur. En in de tweede uur krijgt u weer wat andere muziek. Het orgel laten we voor wat het is. Dus we gaan straks met andere stukken verder. Tot zo dus. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.